De kerncentrale bij het Belgische Doel ligt opnieuw stil na een storing. Volgens de exploitant is de centrale vlak bij de Nederlandse grens gisteravond laat automatisch uitgeschakeld. In de centrale in Doel zijn geregeld problemen, net als die in Tijans. De Nederlandse Tweede Kamer nam gisteren een motie aan waarin wordt aangedrongen op sluiting van Tijans. In Groot-Brittannië zijn opnieuw drie mensen gearresteerd... in verband met de aanslag in Manchester. Over de arrestaties is nog weinig bekend. De Britse autoriteiten gaan er steeds meer van uit... dat de dader van de aanslag in Manchester hulp had. De bom was geavanceerd, de aanslag was goed gepland... zegt de burgemeester van Manchester. Minister Rudd van Binnenlandse Zaken zei bij de BBC... dat de dader in beeld was bij de inlichtingendiensten. De gemeente Amsterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de inkomsten van het toerisme. Deze week kwamen Weekblad Groene Amsterdammer en onderzoekers van Investico tot de conclusie dat het toerisme de gemeente per jaar 71 miljoen euro kost en maar 65 miljoen oplevert. En verder zou alleen een klein groepje grote ondernemers van toeristen profiteren en verder veel andere ondernemers niet. De Belgische overheid waarschuwt mensen met een anonieme telefoonkaart dat ze nog maar twee weken de tijd hebben om die te registreren. Anders kunnen, vanaf 7, anders kunnen ze vanaf 7 juni niet meer bellen. De maatregel is genomen om het terroristen lastig te maken. Die bellen liefst anoniem. Ondanks veel voorlichting is een derde van de anonieme telefoonkaarten in België nog niet geregistreerd. Het weer, in het zuidwesten de meeste zon, in het noordoosten de meeste bewolking, het wordt 20 tot 24 graden. Dit was de FM Verkeersupdate. update De van de ANWB. Viel op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hendrik Ambach drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar... twee kilometer. En daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, dat was zwaar werk. Dolly heigt nog helemaal. je horen, ze heigt Ze heigt verschrikkelijk. Zo'n locomotief is ja, er niks bij. Nee. Zwaar werk hoor, zo'n week doorzagen. Uh... Oh. We komen dus net van het, van het raadhuisplein af. Daar hebben we de week doorgezaagd. Ja, en ik, ik had een, jij had tenminste een beetje behoorlijke zaag. Zo'n elektrische. Ik stond daar met een figuurzaagje. Ja. Ja, dat volgende, wil je nou. Dat ja. is dat te eigen. Volgende week krijg je die motorzaag. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is beter. Kan jij zagen. Kijk, ik Zo is toe. het. Ja, kijk oh. jij maar. Goedemiddag, dames en heren. De directie van ZFM Zandvoort biedt zijn excuses aan voor het voorgaande programma. En, uh, <laughs> Gelukkig dat ik het niet hoort. Ja. Maar we gaan weer regulier ZFM Zandvoort. Eh, ZFM Lunch, Zandvoort Lunch, En eh, nu met het nieuwe reg uh, regelmatige uh, woensdagteam. Dolly en uh, Ruudje. Ja, daar ben ik dus. En Dolly is er voort aan de woensdag. Wat gezellig. Ja, leuk hè? Ja, ja. echt leuk. Ja, hoef je niet meer alleen op de woensdag. Dat vond ik zo zielig altijd dat ik hier helemaal alleen was. Ach, maar ja. uh, weet je wat ook leuk is? We nou? Hebben, nou, morgen natuurlijk niet. Want morgen is het helemaal van dag, Maar... We hebben ook een nieuwe uh, medewerkster voor de donderdag. Wat goed, hè? Ja. Dan weet je hoe ze heet. Zang Ik ga het niet zeggen. Zeg Zang jij het. Nee, jij bent gaan... de presentator. Mag ze het zeggen? mag toch ook zelf zeggen? Ja, mystery ze guest, mystery guest. Ja. <laughs> <laughs> nou, u hoort uw stem, dames en heren. Dit wordt onze nieuwe uh, sidekick voor de donderdag. Onze Bep. Best Ja. Yeah wel, dank je nou, wel, dank je wel. Welkom in ons team, Beb. Ja, Beb. Dank je. Leuk, ja, leuk dat je er bent. Yes. En uh, ze heeft zich al voorgesteld aan Albert Jan Vos en die vond het ook goed. Nou, dus het? Nou, uh, ah, dan ben je al door de ballotagecommissie no, heen, uh, ja, dus nou, nou, dat was, ja, Dat was best snel, hoor. Ja, ja zo <laughs> gaat het hier in de studio, ja, ja. hè? Ruud, alles kept, gaat snel. Yeah. Was de verse, she came, she saw and she conquered, hè? So yes, yes, yes. Something like that. Baby, like this. Ja, <laughs> ja. O, niet <grijpte> Diepe filosofische grondslagen hier nou. Ja, eh, oh, ja, ja. ja, zo is dat. <grijpte> nou, dus we hebben dus, een uh, brede normen voorzien. Web ja, gaat dus <grijpte> vanaf volgende week, hoop ik. Ja, volgende week gaat ze ja. beginnen. Uh, op de donderdag um, als sidekick van mij. En uh, dat vind ik toch leuk. Want ja, Web en ik kennen me, natuurlijk, me, elkaar natuurlijk al meer dan 50 jaar. Nou nee, niet meer. Ja, 50? Nee, ja, nee. 50. En dan nee, 49. Dus Volgend jaar hebben we feest. 49 jaar. Dit jaar. jaar jubileum ja. uitzending dus. Ja, aan de beneden. Want u <laughs> weet natuurlijk dat... Uh, voor, de, voor de wat ouderen onder ons... die weten dat Bep vroeger... drumster was. En nog steeds. Ja. Want ze drumt weer. Ja, uh, Beb die was vroeger natuurlijk drumster... van de Soulful Blues Quality. En ze kon ook heel erg lekker zingen. Dat ga ik straks even laten horen. En uh, <laughs> verder... Uh, ja, en, en we zijn weer bezig een beetje gewoon met z'n viertjes, met, uh, met de oude bassist en met de gitarist. En zo zijn we weer een beetje zomaar gewoon lekker aan muziek maken. Heerlijk. Toch, Bib? Het is alleen maar genieten, Rut naar ja. je pensioen. Ja, het is, het is zo <laughs> leuk allemaal. Dan heb je dus... alleen nog maar hobby's zeker, hè? Ja. Ik heb ja. alleen nog maar hobby's. Ja. <laughs> zo is dat. Maar goed, uh, we gaan uh, beginnen. Uh, jongens, hebben we hebben een druk programma. Okay. We hebben natuurlijk het regio-nieuws straks om half één, half 2. Om kwart voor één hebben wij de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Want dat ga ik voortaan doen op woensdag. De confrontatie. En Dat wordt uh, de, de Beatles en de Stones die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Een kwart voor één. Twee prachtige stukken van beide groepen. We hebben natuurlijk ook een 3-1. Ja, een chillig ramvol hebben we maar. En voor de rest, uh, ja, Dolly gaat nog iets nieuws bedenken voor de woensdag. Want de vrijwilligers blijven natuurlijk gewoon donderdag. En uh, zo gaan we maar door. En we gaan verder met, uh, beginnen met een oud nummer van Otis Redding. Die schreef het. De Stones maakte er ook een versie van. Maar er is ook weer een wat modernere versie. En die is eigenlijk best wel mooi als hij het doet. Oh, hij doet het weer eens niet. We praten jullie even met elkaar. Die apparatuur, is die apparatuur, apparatuur hè? Ja, maar goed, we hebben, we hebben vandaag ook weer genoeg te doen, Beb. We gaan even het programma doornemen. Uh, om half één hebben we het regionale nieuws... met daarna het weerbericht van onze eigen weerman Lex van den Horen. En uh, daarna het liedje van de Sidekick. Dat is deze niet. Maar dit is het nummer wat Ruud heeft uitgekozen, toch? Oké, okay, gaan we straks weer verder kijken... wat er verderop in het programma allemaal gaat komen. Deze meneer heet Nick Hucknail. En het heet That's How Strong My Love Is. If I was the sun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 Heet die man. Dat is een, uh, toch wel een prettige versie van uh, deze oude Autos Redding Standard. En uh, we kennen hem natuurlijk ook in de uitvoering van de uh, Stones. Jawel, die hebben hem ook gedaan. Nou, Beb, daar kom je hoor, let op. Komt ze aan, dames en heren, onze Beb. Ja, gaat nu zingen voor u. Let maar op. Dat wordt helemaal geweldig. Even opgenomen in 1988 was dit. Goeie oude tijd. En Prachtig uh, hoor. Ja, mooi hè? Ah, geweldig. Geweldig. Ja, uh, moeten uh, we ja. vaker draaien. Uh, ja, nou, je draait nog wel eens wat hè uit die tijd? Jawel. <laughs> ja, ik wel. Ja, maar ik had uh, Bebben nooit horen zingen. Nee. nee. Nee. Ik wel. Meer dan eens. Dat snap ik, ja. <laughs> Ik ben vereerd, ik ben vereerd. Ja, natuurlijk. Nee, Peace on my heart, een uh, oorspronkelijk werkje... wat wij kennen van uh, Janet Joplin... natuurlijk, en van Irma Franklin. Maar dit was de prachtige versie van onze Beb. En uh, ja, een beetje... er uh, hangt een wat zware herinnering aan nu... want uh, ja, het werd vorige week ook gedraaid... op de crematie van onze trompetist Ed... die er helaas dus niet meer is. En toen uh, werd het ook van hem gedraaid. En Beb was er zelf niet bij, maar... Toch wel dus, op deze manier. Prachtig mooi. Uh, we gaan naar de 3 in 1 Ja, de 3 in 1 Natuurlijk, van de 3-in-1. Nou, van de 3 in 1 Ons vaste onderdeel in ons programma op dinsdag, woensdag en donderdag. Ik weet niet of Charles, doet Charles het ook eigenlijk tegenwoordig? Nee, nog niet. Nou, moet nee, ik doen. denk dat hij het, uh, het niet heeft. Die jury de in 1 Die jingle. Een, een, een, een, een, een. En die is vandaag van Raccoon. It end up like this shit I'm running around It goes to show you never will know what life's about Nothing here is ever good. Eén, hey, hey.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 Uh, waar ik echt fan van ben. Raccoon, geweldige zanger ook. Bart van der Weijden. En uh, pf, drie prachtige liedjes van, uh, van deze band. En het laatste liedje, Don't Give Up the Fight. Dat was. Uh, ja. Uh, dat was opgedragen voor een, een kindje. Dat, uh, dat overleden is aan. Uh, aan een rotziekte. En uh, daar hebben ze dit, uh, dit liedje speciaal voor gemaakt. Jochie, dat heette Jaden, als ik het goed heb. En daar hebben ze het uh, speciaal uh, voor gemaakt. In. En kennen van mij? Die kenden, kenden dat kind. Dus dat nummer heeft altijd uh, toch wat emotionele lading. Love You More was daarvoor. En die daarvoor zat. Daar ben ik de titel van kwijt. Moet ik even gaan zoeken weer wat dat was. Uh, maakt het uitje. Ik vond het wel leuk. Het waren niet zulke hele uh, bekende liedjes van ze. Hè? Maar wel ontzettend mooi. Hallo? Ja, ik kom er ook Hallo? Ja. Ik zat even te kijken hoe dat eerste nummer heet. Brick by Brick heette dat. Is there anybody out there? Yeah. Ja. Ik zat even te kijken hoe dat eerste brick nummer heet. Brick by Brick. Brick by Brick, oh, zo okay. heette dat, ja. Leuk. Ja, drie nummers van Raccoon dus. En uh, we gaan zo langzamerhand ons opmaken voor het regio-nieuws. Jawel, het regio-nieuws van half één. Uh, het is nog iets te vroeg, maar het kan bijna Ah, Maakt er niet uit. Ik heb heel veel nieuws.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 Bij de beoordeling komt het plan van Bad Zandvoort heel dichtbij het plan van Springtij. Dus het gaat nog spannend worden. Sinds enige tijd zijn er dus plannen om het Watertorenplein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven en de gemeente Zandvoort. En de initiatiefnemers te weten Bad Zandvoort en de Biase-architecten en Springtij-architecten... hebben de afgelopen maanden diverse stappen gezet om te komen tot een definitieve plankeuze voor het Watertorenplein. Op basis van de afspraken van het, uit het coalitieakkoord van december 2016 is het college in gesprek geweest met gemeenteraadsleden over wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de uitgangspunten en kaders zoals ruimtelijke kwaliteit, parkeren, erfgoed, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en integrale ontwikkeling.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 Woensdag 7 juni volgende week, dus, organiseren organi ja, de jeugdhonk. Ja, de eerste meidenavond in de Blauwe Tram. Op de reguliere jeugdhonkavonden zijn het voornamelijk jongens die komen chillen en voetballen. En daarom organiseert de jongerenwerker samen met de meiden een Curls Only avondje. Tijdens deze avond gaan de meiden echte meidendingen doen: maskertjes, nagels lakken en een meidenspel spelen. Het jeugdhonk is open van half zeven tot tien uur, maar je kan binnenkomen lopen wanneer je wilt. Deelname is gratis en het is voor meiden van twaalf tot achttien jaar, dus woensdag 7 juni. Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Glipper Dreef in Heemstede. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Een bestuurder botste op het busje dat voor hem reed... en dat busje botste vervolgens op de auto... Waar... <laughs> Gaat hij <die> lachen? <laughs> het busje botste... Bas, het busje botste... Vervol... Een combinatie van woorden, hè? Botste vervolgens op de auto... waarin de vrouw achter het stuur zat... en zij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.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 Uh, dan misschien nog even een, een, een leuk iets wat ik nog even wil melden... want dat gaat binnenkort allemaal starten. Uh, een kennismaking met wandelen voor senioren. Donderdag 1, 8, 15 en 22 juni is er van 10 tot 11 uur een wandeling met koffie. Deelname is gratis en de ingang is bij het pluspunt aan de Vlemingstraat 55... En partners en begeleiders zonder rollator zijn ook van harte welkom. En tevens wordt georganiseerd voor 60-plussers en ook gratis op donderdag 1, 8, 15 en 22 juni van 11 uur tot half 1. Voetbal en de derde helft. Het is kennismaking met walking football. Dus je gaat gewoon rustig aan zonder te rennen voetballen. Nou.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 Ja, u heeft het al in de gaten, hè? We hebben last van wat wolkenvelden. Nou ja, wel last, zo erg is het dan nou ook weer niet. Het is per slot van een een ding lekker droog en dat blijft het ook. En we houden toch flinke perioden met zon. Beter wolkenvelden dan je nevenvelden. Hè? Wie dat, wie dat gewoon? Een beetje domme, domme weerbericht heen zitten knetteren. Wat zijn nou jenevervelden? Nou, daar krijgen we geen uitleg over. Dus wolkenvelden en flinke periode met zon. Er waait een matige west-noordwestenwind... en de maximale temperatuur in Zandvoort vandaag... gaat niet boven de 19 graden uitkomen. Dan morgen donderdag op hemelvaartdag heel veel zon. En er waait een matige noordwestenwind... en de maximale temperatuur gaat zo rond de 20 graden uitkomen. Dan de vooruitzichten voor wat verderop. Het blijft aanhoudend droog met prachtig lenteweer met veel zon. En het weekend wordt het zelfs gewoon warm in Zandvoort. Maar hoe warm het ook wordt, pas op als u aan het strand gaat liggen. Met, nou ja, de strand liggen is natuurlijk wel lekker. Maar als u denkt, ik ga even afkoelen in zee. Want de temperatuur langs het strand is nog maar 14 graden hoor. Dus uh, ga er niet te ver in. Tot zover het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van den Hoorn. Uka can't stop this feeling deep inside of me I can't stop this feeling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 Ja, en dat was dan het liedje van de sidekick. Ik dacht even dat er een, een, een, een, een kudde Neandertalers binnenkwam in het begin. <laughs> Oeh, Kaoka. Ik, ik denk dat er. Uh, <laughs> <d> <laughs> <laughs> We worden aangevallen. <laughs> ja, dat dacht ik eigenlijk ook even. Vind je het leuk, Beb, of niet? Uh, ja, ik, ik ben weer onder de tafel vandaan gekropen... ...na die inval van die neanderkale. Ja, ja, ja. Ik kan, zit er weer. Kan, ik kan uh, me eens bij voorstellen. Ik, ik, ik ga ook maar even naar de keuken. Maar, uh, <lacht> <lacht> Nou, het is weer leuk allemaal. Ja. We gaan door met uh, de police. En van de police draaien we een nummer... ...wat ik nog steeds helemaal te gek vind. Every little thing she does is magic. het nummer voor het allereerste horen. Dat was een, uh, nog bij de avondspits van Fritz Spits nog op uh, Radio 3 heette dat toen nog. En die ging nog helemaal uit zijn dak met het nummer. En terecht, want het is nog steeds een classic. Een fantastisch nummer. Hé, hey, we gaan ons opmaken voor De Confrontatie. De zwaarden zijn geslepen. De kanonnen gericht. De Hoekse en Kabeljauwse twisten gaan eh... Uh, uh, Opnieuw plaatsvinden, jawel. De confrontatie. Oeh, nou, mensen die vroeger naar de vinyljaren luisterden, die weten dat is een jaar of tien alleen alweer. Oh, nou nee, niet zo lang, een jaar of zeven. Toen hadden we het ook altijd en ik heb het voor de woensdag weer nieuw leven ingeblazen. De confrontatie. Nou, en wat betekent dat dan? Nou, dat betekent gewoon dat we... Uh, Teruggaan naar de jaren 60 natuurlijk. Maar de tijd dat er nog. Dat er een tweespalt was The tussen de. Stones. Juist, de Beatles. Beatles, Ja, dat bedoel ik. De Rolling Stones. Ja. The Beatles. De confrontatie. Beatles, the Rolling Stones, The Beatles, de confrontatie. Ik ben het uh, nieuwe leven ingeblazen. Uh, de confrontatie, vorige week al. He. Maar dan gaan we elke woensdag doen, zo lekker rond kwart voor één. Gaan we de Beatles lekker tegenover de Stones zetten. Ja. Stones of zijn het ook soms andere mensen? Nee, bands? het is Al Beatles Alleen Beatles, ja, oh, okay. Beatles Stones. Ja, Beatles nou, Stones. ja, daar kun je wel een jaar mee vooruit. Uh, jij wil, wil ingrijpen natuurlijk, maar... Nee, uh, nee het is uh, gewoon een vraag. <laughs> oh, uh, Oké, okay, uh, nou, nee, maar je mag niet. wel zelf ook uh, aan, ideeën aandragen hoor. Voor Beatles en Stones dan natuurlijk, dat wel. Ja, ja. ja maar uh, nummers mag... bedoel je? Ja, nummers. Ja, die ja. mee zouden moeten doen in de strijd. Ja, die mees zouden Ja, doen ja. ja, okay. Nee. Oké. Okay. Ja. Hey, uh, ja, um, goed. Nou, dat was het dan. Uh, dus, uh, uh, uh, ja. het volgende nummer heet Violet. En dat is van Marika Hekman. Nooit van hoort maar. Ach, het zal wel leuk zijn. Denk het wel. Het is nieuw in ieder geval. Het is gewoon een nieuwe plaat. En ook die moet je aan bod laten komen in dit programma. Zo is dat. Nu de huiskamer huiskamervraag, waar is dit de tune van? Ik hoor ze denken hier in de studio. Hoor. Het heeft vast iets met Rotje Moore te maken, of niet? Ja. wel uit die tijd, goed, dat Roger Moore. Hoe heette dat? De Saint? de Saint. Is dit de Saint? Ja. Ja. ja. ja. U heeft een prijs gewonnen. Echt waar? Ja. Oh, U mag wat mag aanstaande... We gewonnen, wat hebben we gewonnen! U mag aanstaande zaterdag in een nieuwe vestiging van, uh, in het gebouw van en Dresman in Haarlem. De hele zaterdagmiddag gratis met roltrappen. Oh, mag ik ook iemand meenemen? Ja, gisteren kwam natuurlijk het bericht dat Roger Moore. Groot acteur James Bond, Ivanhoe, The Saint, The Persuaders. Eh, Overleden is dus op 89-jarige leeftijd. Ja. Je kunt geen film van hem draaien op de radio, dat gaat niet. Maar daarom maar twee teen, teen, teen, thema's nou ja, uit twee beroemde series van hem: The Saint, dat was de eerste, en dit komt uit The Persuaders. We gaan een klein wandelingetje maken door het zwarte woud. Oftewel, um, a walk in the black forest. En dat doen we tot het NOS Journaal van 1 uur. Tot zo!